Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden Koerden demonstreren in Parijs. Gisteren schoot iemand bij een Koerdisch cultureel centrum drie mensen dood, drie anderen raakten gewond. Het waren allemaal Koerden. De demonstranten willen weten wat er is gebeurd. Een man van 69 was opgepakt. Hij viel vorig jaar migranten aan. Maar die man is ook weer vrij. De Koerden voelen zich onveilig en gooien ook dingen naar de politie. De Franse regering vroeg de politie gisteren om Koerdische plekken extra te beschermen. De jongen van 17, die gisteren werd doodgeschoten in Amsterdam, werd al langer bedreigd. Dat schrijft het Parol. Er zou een ruzie zijn in de drill-rap-scene... Maar of dat ook de reden van het schieten is, is onduidelijk. De politie pakte na die schietpartij twee verdachten op. Die zijn inmiddels vrijgelaten en worden gezien als getuigen. Het gaat niet goed met de ijsberen in Canada. In vijf jaar tijd is het aantal met een kwart gedaald rond Hudson's Bay... die grote binnenzee aan de oostkant van Canada. Elke vijf jaar worden de dieren geteld. Het zijn er nu nog 600. Niet eerder nam het aantal zo snel af. Klimaatverandering is de reden. Ijs smelt waardoor er minder eten is. Ho, oh, oh, oh, fijne feestdagen. Ja, zo klinkt het in IJbergen in Gelderland. Postbode Robert rijdt daar verkleed als kerstman rond om kaartjes in de bus te doen. Hij begon ermee in de coronatijd, omdat veel mensen toen eenzaam waren. Toen dacht ik, weer je wat, voor kerst. Trek ik een kerstmanpak aan en dan ga ik uh, de post rond de Nou ja, en de reacties waren overweldigend. En zo werd een traditie geboren. Je ziet ook mensen die je normaal tegenkomt, die wat zaggerijnig kijken... Je krijgt gewoon een glimlach op het gezicht, en daar doe je het ook voor. Heb ik het weer nog. Het is droog, grijs, af en toe zie je het zonnetje en 11 graden. Morgen begint kerstdroog, in de middag weer regen en tweede kerstdag nog meer regen. tot de een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Vrolijke kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. ZFM. Kaarsjes aan. De kerstboom glanst. in is feest. Tell me if he really cares Cause I can't give it all away If he won't be here next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 Maandag weer, hè? Voor de herhaling. Uh, oh Bero. ja, natuurlijk maandag, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dan, ja, ja. dan is, dan is de, al deze uh, grappigheid, uh, joligheid jo weer voorbij. Moet je horen, wat ik uh, vind op Facebook, dat is wel grappig, van onze Griekse vrienden van Philoxenia en de Halterstraat. Die hebben een uh,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 van Orsum, een beetje lastig handschrift van mij. Daar hebben we ook een kerstkaart voor. Uh, Petadres adres uh, tolweg 10a. Ja, en dat de... zijn wij, hè? Tolweg 10a. Dat dus, zijn wij, ja, en daarom ligt het hier allemaal. Dus ik ga de namen deze drie uur allemaal afroepen, zodat jullie uh, kerstkaarten kunnen komen ophalen in de studio. Dus houd de radio hmm. aan, misschien komt jouw naam ook wel langs. Ja, wie je weet. weet het maar nooit. Je weet het niet. Hey, in Amersfoort zijn ze trouwens bezig met het glazen huis al een week lang, hè? Oh, ja. voor, uh,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 geweest. Lekker gezellig. Oh. Lekker uh, iedereen knuffelen. En oh, omhelzen ja. en zo. En, en, uh, en toen uh, een paar uur later kwam het bericht dat twee van de DJ's corona hadden. Ja. Oh. En zij op, op uh, hoe heet dat, uh, Twitter van nou lekker dan heb ik weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik weet niet of zij corona eraan overgehouden Oké, okay, nou, ja, dat, dat heeft ook altijd even tijd nodig. Ja, je hebt het trouwens over uh, uh, geld inzamelen en um, voor jeugd. Nou, we hebben natuurlijk onze eigen uh, Carols. Uh, uh, hoe spreek je dat uit? Let, Letty. Uh, de, die natuurlijk ook een prachtige record ombrengst uh, voor de kansarme jeugd. Uh, de, de vrolijke zangers hebben 1503,90 uh, euro en 90 cent bij elkaar gezongen. Ja, wat mooi hè. Van, ja, fantastisch. En dat hebben ze natuurlijk vorige week uh, gedaan. En Heeft uh, onze eigen verslaggever uh, Jolande Verstegen heeft daar uh, het een en het ander over verteld.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 Dus mocht je ja, dat, uh, daarna meedoen... luister vooral ook... Uh op zaterdagmorgen naar onze collega's van Goedemorgen, Zalvoort. Ja. En nou heb ik ook meegedaan, maar ik heb niet gehoord dat ik gewonnen heb. Oh, dus uh, ja, weer nou, ja, misschien niet. wel hoor, maar ja, oh, je ja. weet het niet. Nou ja, dat gaat je kerstolletje, die krijg je dan volgend jaar wel weer. Er <laughs> <laughs> zit zoveel suiker in, nou, het blijft de, wel goed de, hoor. De, er liggen er nog een paar daar op de grond. Oh hoor. ja, dat dus, is uh, waar, ja, onder de kerst. Van de collega Willem Bruis, hè? Ja, ja, ja, precies. Nou ja, genoeg nee. over eten en drinken. Nou, over eten in ieder geval. Um, we gaan naar muziek natuurlijk. Ja, want uh, anders nog wordt het een kerstplaatje?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 Felicidad Feliz Navidad Zelfde tijd aan het eind van het jaar. Zie brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Message up a bottle, yeah. a bottle. Ja nou, je hoort, dat uh, Send dit out in uh, SOS. Dat uh, brengt uh, da Nee joh, die moet ik helemaal niet hebben. Eh, dat brengt dus ook uh, bij het volgende item, want we gaan naar uh, Wijkers C toe, uh, Benno. Ja, wijk en Zee, daar, waren eens, daar moesten... we hadden nog, we zijn deze uitzending begonnen... met de reddingsbrigades. Nou, en daar hebben we dan een toevallige melding van gekregen... dat in Velsen-Noord, op het golfsurfpad... daar moest de reddingsbrigade wijk en Zee met spoed naartoe... om de ambulance daar te assisteren... voor waarschijnlijk een mogelijke onwelwording. Of een gevallen persoon, wat zal het zijn. Goed, dus dat is het laatste nieuws...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 Uh, N.I.O. schrijf je dat? Ik ja, NIO. Denk NIO, ik, NIO. Ik, hè? Ja, NIO, denk ik ook. NIO. Ja. En die maakt uh, elektrische, zelfrijdende auto's. En waar worden die uh, getest? Op het circuit, uh, denk ik. Ja, hè? Bij het circuit. Uh, die gaan ze een winkeltje openen. En, uh, nou, winkeltje. Het is. Uh, uh, ze gaan uh, flink uitpakken, denk ik. Um, ze blijven de, het er overigens uh, niet heel erg lang hoor. Ze blijven, tot uh, maart, hè? Tot ik? maart blijven ze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 Ook in Nederland, maar in Tilburg. Um, daar ga je met je auto naartoe. En dan wordt het totale accupakket wordt dan vervangen. En dat kost maar vijf minuten. Het is dus, dus, dus nog sneller dan dat je een auto vol tankt met benzine. Dus dat, uh, dat is eigenlijk heel heel grappig um, concept, uh, ja, concept eigenlijk. Um, overigens is het trouwens niet het enige uh, Chinese automerk wat... Uh, uh,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 En, dat... en uh, vanaf uh, 79.000 euro heb je al een uh, NIO uh, die er op dit moment staat. Heb je wel een hele kaal hoor. Oh, oh, ja, kaal. <laughs> een hele kale. Er ja. zitten er al wel wielen onder. Ja, ja dat toch net. <laughs> ja. Nou ja, dan uh, heb je misschien een auto die niet helemaal zelfrijdend is. Uh, maar wie zal het zeggen? Maar uh, mocht je gewoon een uh, nieuwe auto merken, leuk vinden, dan kan je daar gewoon uh, lekker een kijkje nemen. Zo is het. Nou, wij gaan uh, muziek draaien, Benno. Ja, we uh, gaan. Uh, wilt u nog je? wat zeggen? Ja, ja ik uh... heb de windjammers. Oh, de windjammers? Ja, de windjammers. Uh, oh. Die plaat ik hier waarschijnlijk wel. Oh. Een beetje country -achtig. Ja, een beetje. Hoe uh, heet dat? Wat gaan we wat, wat oh uh, ja. op het schip doen? Yeah. Doe, yeah. Uh, ja, hoe heet dat What nou, joh? Ja. Ah. Goed, komen we zo Hooray <tied> up, she rises. Hooray up, she rises. Hooray up, she rises. Till he's sober Put him in the lungs Die in uh, zee uh, liederen uh, uh, uh, evenementen ja. zeg maar in het dorp. En dan uh, kom ik even niet op Chanticoor. Ja, dit is echt een Shanty uh, plaat natuurlijk. Van uh, de windjammers en uh, wat shall we do with the drunker sailor. Ja, precies. Zeker. Nou, de, we hadden de, het net over de NIO. Heb je hem al besteld? Uh, uh, nee hoor, uh, ik zal niet gaan een die, elektrische auto nee, bestellen. Nee, nee, nee. nee, we hadden het er net over. Ja, ja. Dus, uh,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 uh, van de Nieuwjaarsduik aanmelden. Dit is nieuwjaarsduikzandvoort.nl. Daar vind je alle informatie. En uiteraard is uh, er mij er ook bij, maar ja. dan in een bootje. En niet in, in het water, waarschijnlijk. Uh, dat denk ik ook niet, nee. Um, dan gaan we uh, volgend jaar, gaan we er nog even ruim vooruit. We gaan dan zaterdag 25 maart, want dan is eigenlijk de 30 van Zandvoort. En er is uh, iets aan toegevoegd: um, er is een One Lap is aan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 Kerstmutsen hebben we dan ja, ja, over geen ik. andere mutsen. Ja, nee, ja, ja ik snap. Het. En uh, ja, de opbrengst uh, daarvan gaat naar het uh, paviljoen uh, bij Huis in de Duinen. Gezellig. Gezellig. Ja. Nou, vanavond dus, gasthuisplein. Lekker zingen. Waterperson voor het lekker uh, meezingen. Ja. In 2018 uh, deden ze ook uh, dat, uh, dat zong. Dat klonk toen zo ongeveer. Ja, dat houdt zo klonken. Jouw bas? Oh, bidden? Laten, ja, bidden. gaan bidden. Oh ja, bidden. Of aanbidden, hè. He. Aanbidden. aanbidden? No. Nou, dat is al lang verleden, hoor, dit allemaal. Die zo is het. Nou, zo klinkt dat dus uh, vanavond weer op het uh, gastensplein. Vanaf negen uur. Oh, iedereen plek. is van harte welkom. Bong, bon, oh, bon, oh, bon. Oh, oh. Dat heb je mijn broer. Ja, oh, oh, zo leuk, deze oh, plaat. Bum, bum, bum, bum.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 going on. We both know that it's wrong But it's much too strong To let it go now Now she'll go Ja, zo mooi hè. Billy Paul. Ja, Ongelooflijk. En Hier dan ik, uh, uh, die basstem voor jou eroverheen. Uh, weet je wel. Met, uh... ik, ja, ik, ik heb je uh, stijldans op geleerd hè. Zeker, nou... Ja, ja, ja, Schreuder. Ja, oh ja, Kruip. wie heeft daar niet gedanst, hè? Ja, en je had ja ik heb daar niet gedanst. <laughs> ja, je had, ja, Grifioen, had je en Schreuder. Had je, Schreuder, ja, in, uh, op de Templierstraat, ja, toch? Ja, ja, ja, ja, daarachter. En ja. Daar, uh, dat waren de twee grote dansscholen in, in Haarlem. En daar ging de hele regio naartoe. Zeker, klopt. Nou, even laatste nieuws. Het allerlaatste nieuws zelfs. Van uh, nieuws uit Zandvoort. Wat staat op onze website uh, ZFM Zandvoort. Uh, nee, wat zeg ik al? Zandvoort. Nou, zeg jij het even, Rob. Wat ja, Nee, dat hey, is uh, hey. gewoon uh, de ZFM-app. Oh, ja, kan je de het ZFM. makkelijker ja, doen. Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, dat gaat over. Um...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 Dus Daar zal best een reden voor zijn. Ja, natuurlijk. En, en misschien ook wel een goede reden. Maar het, ik, het, het is een beetje jammer, die zin. Uh, maar goed, het, het, het boompje staat er en de steentjes zijn gelegd. En het is, uh, we hebben even stil kunnen staan uh, bij dit uh, mooie gedenkwaardige moment. En uh, het bestuur en het team van de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum worden in ieder geval hartelijk bedankt voor de hulp. Dat is natuurlijk belangrijk.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 De gouden Driemaster is waarschijnlijk een verwijzing naar de walvisvaart. vertelt Arie Koper van het genootschap van Oud-Zandvoort... eerder aan NH-nieuws, uh, onze mediapartner. Het was uh, gemaakt door een lokale smid. Hebben we nog een lokale smid eigenlijk? Hè, uh, volgens de, mij jawel. Ja, volgens ja, mij hebben uh, we nog een lokale. in uh, Noord hebben we er nog eentje. Okay. De restauratie van de storenspits uh, vindt plaats... Uh, vlak voordat het stormseizoen weer begint...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 Geld uh, vliegt dat ding uh, weet ik veel waarheen heen en denkt uh, ja. denk, denk, uh, toevallig lopende toeristen van, hé, hey, dat is wel leuk <laughs> verzamelopje, ja, die nemen we even mee. Of iemand oh. denkt, dat, dat is mooi goud, dat gaan we omspelen. Ja, precies. Nee, gelukkig uh, is hij toen uh, wel teruggevonden en nu dus uh, teruggeplaatst.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 die ze hebben uitgeschreven, een viertal wijnliefhebbers... Oh ja. in Zandvoort hebben een petitie petities.nl, kan je daar een oh, ja, petitie oh, ja, ja. starten. En dat hebben ze gedaan, direct nadat uh, bekend werd, uh, dat wijkers, wijkers, Wijkers, nou ga ik ook. Wijn A.C., dankjewel. Ja, ja. Wijkers, Wijn A.C. Wijn A.C., ja. dat die uh, weg moesten daar uh, ja. bij het Stationsplein. Ja, precies. Straks meer nieuws over Wijk A.C. Ja, ja. Hoor. Nou, ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval, uh, nee, we gaan naar Beverwijk straks. Maar oh, ja, nee, maar ho, oh, oh. ho, oh, oh. ho. Dan komen in Ruud-Jansense wijk, hè. Dus, uh, oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, in ieder geval, wijn aan zee mag lekker blijven. En daar zijn we natuurlijk ook ontzettend blij mee. Nou, wat is dit? Zeker, even... nou, we gaan weer een plaatje ja, draaien. Ja, ja. Wat dacht je van deze? Herb Elberts. Ken je die nog, Herb Elberts? Ja, zeker. En hij heeft uh, later ook een plaatje gemaakt, eind jaren tachtig. Samen met uh, de zus van uh, Michael. We hebben het over... Uh,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 Zeker, wij zeggen tot zometeen. Zet je radio onder de kerstboom en zet hem op DFM.